8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Politie Amsterdam bevrijdt Gijzelaar. Onderzoek schietpartij partij Alphen vanochtend bekend. En doden bij explosies op marinebasis Cyprus. De Amsterdamse politie heeft vannacht een eind gemaakt... aan een gijzeling in het criminele milieu. Een vrouw werd gisteren in Amsterdam Slotervaart ontvoerd... en meegenomen naar een plek in het midden van het land. De politie wist daarvan en maakte vannacht rond half één... met observatie en arrestatieteams een eind aan de ontvoering. De vrouw raakte niet gewond en is in goede gezondheid. Ter plaatse werd één verdachte aangehouden... en in Den Haag werden nog eens twee mensen gearresteerd. Bij hen zijn ook twee vuurwapens gevonden. Een vierde verdachte pleegde bij de inval in Den Haag zelfmoord met een vuurwapen. Diverse media, waaronder de NOS, wisten van de gijzeling... maar hielden dat op verzoek van de Amsterdamse politie stil. Justitie presenteert vanochtend de resultaten van twee onderzoeken... naar de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Tristan van der Vlis schoot drie maanden geleden zes mensen dood... en vervolgens zichzelf. Afgelopen weekend lekte via de NOS al uit dat de Rijksrecherche vindt dat Van der Vlis onterecht een wapenvergunning heeft gekregen. Ook werd bekend dat justitie een tweede verdachte heeft in de zaak. Een vriend van de dader was op de hoogte van het plan voor de schietpartij, maar meldde dat niet bij de politie. En dat is strafbaar. Het tweede onderzoek is een reconstructie van wat er precies is gebeurd op die zaterdag in april in Alphen. Op Cyprus zijn bij explosies op een marinebasis zeker acht mensen om het leven gekomen. Er zijn ook veel gewonden. Volgens ooggetuigen is een munitiedepot in brand gevlogen. Er zou munitie liggen opgeslagen die in beslag was genomen op een schip dat op weg was van Iran naar Syrië. President Obama en de leiders van het congres hebben nog geen overeenstemming bereikt over de Amerikaanse begrotingsproblemen. Topoverleg in het Witte Huis was al na vijf kwartier afgelopen, terwijl er zeker vier uur voor stond. De tijd dringt, want voor 2 augustus moet er een akkoord zijn. Anders kan de VS zijn rekeningen niet meer betalen. Afgesproken is vandaag verder te praten.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 Morgen nog wat warmer, met in Limburg mogelijk 27 graden. In de middag meer bewolking en in de nacht naar woensdag regen. En woensdag overdag buiig en een stuk koeler. ANWB-verkeersinformatie. Er staan wat dagelijkse files rond Amsterdam. Uh, wat verder opvalt is op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Daar schampten twee vrachtwagens met elkaar. Daarom tussen Deventer en Afrit Voorst nu 8 kilometer file. En de rechterrijstrook is daar dicht. En op de A50 Arnhem richting Os staat tussen Heteren en Knoopend Valburg nu 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is 6 minuten over acht. Elf hechtingen in mijn beel, elf hechtingen in mijn linkerkuit. Het is 33 hechtingen in totaal. Dus. 33 hechtingen, arme Johnny Hoogeland. Straks meer van die klasbak uit Zeeland die gisteren toch nog doorreed in de Tour de France. Um, eerst maar eens eventjes naar een omkoopschandaal. <middels> Nederland weigert namelijk een Nederlandse zakenman uit te leveren aan Amerika. Dat land eist zijn uitlevering omdat ze hem verdenken van omkoping. Uit vertrouwelijke Amerikaanse ambtsberichten van Wikileaks, die in het bezit zijn van de NOS, blijkt dat de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, gaat om Ben Bot, in 2005 de Amerikanen heeft gevraagd dat uitleveringsverzoek in te trekken. Toen dat niet gebeurde, heeft Nederland, naar nu blijkt, in 2008 het uitleveringsverzoek afgewezen. Wij gaan naar Gertjan Dennekamp, die heeft die dossiers gezien. Gertjan, waar verdenken de Amerikaanse autoriteiten deze zakenman van? Ja, de Amerikanen menen dat uh, Frederik P. betrokken was... bij de betaling van steekpenning aan Panamese ambtenaren. Hij zou die hebben goedgekeurd. Het gaat wel om een oude zaak, hoor. Het, uh, die dateert uit 1995... Uh, uit vertrouwelijke mails die in bezit zijn gekomen van uh, de Amerikaanse justitie... blijkt dat die betalingen cruciaal waren voor zijn bedrijf Seabold. Dat bedrijf heeft inmiddels een uh, andere eigenaar. In die mail staat als we betalen is het allemaal van ons. Doen we het niet, dan krijgen we niets. Welkom in de derde wereld. En de Nederlandse zakenman die zou dus die betaling hebben goedgekeurd. En die zou ook vanuit Nederland zijn overgemaakt. Nou, zijn toenmalige Amerikaanse zakenpartner die is al lang geleden in 1998 voor deze affaire veroordeeld. Tot vier maanden gevangenisstraf en een boete van 20.000 dollar. Hmm. En waarom wil Nederland hem niet uitleveren? Nou, Pluimers heeft zich steeds verzet tegen zijn uitlevering. Uh, uiteindelijk gaf in 2003 de Raad van State toestemming om de zakenman uit te leveren. Maar uit de ambtsberichten die door de Amerikaanse ambassade in Den Haag werden verstuurd... en dus via Wikileaks bij ons zijn beland... blijkt dat de toenmalige minister van Justitie Donner afzag van de uitlevering... met het oog op verzet van andere kabinetsleden wordt daar geschreven. Uh, minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot heeft vervolgens... Uh, uh, blijkt uit hetzelfde ambtsbericht in 2005 gevraagd. De Amerikanen gevraagd het uitleveringsverzoek in te trekken. Nou, de Amerikanen weigerden dat. En uh, desgevraagd bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie nu tegenover de NOS. Dat het uitleveringsverzoek uiteindelijk in 2008 is geweigerd. En de verklaring die wordt gegeven is. De persoonlijke situatie van hem was onder de gegeven omstandigheden aanleiding voor de minister het verzoek te weigeren. Hmm, hoe moeten we dat nou weer interpreteren? Ja, dat weten we eigenlijk niet, want uh, verder willen ze daar niet zoveel uh, toelichting uh, op geven. Uh, wel opvallend is dat de Amerikanen uh, in het ambtsbericht schrijven dat uh, Pluimers een groot aanzien heeft in de Nederlandse diplomatieke en zakenwereld. En er wordt wel een beetje de suggestie gewekt dat uh, Pluimers ook invloed zou hebben gehad bij toenmalige kabinetsleden die zich sterk hebben gemaakt voor zijn zaak. Mm. Betekent dat de Amerikanen, omdat Nederland weigert hem uit te leveren, die zaak hebben laten vallen? Nee hoor, een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Justitie... heeft ons laten weten dat de VS de zaak zeker niet laat rusten. De afwijzing van de Nederlandse regering heeft geen gevolgen... voor de geldigheid van de onderliggende zaak, is de verklaring. En dus uh, blijft de poster ook nog steeds bestaan. Want het is uh, de enige zakenman die door Amerika wordt gezocht voor corruptie. En die heeft ook een eigen opsporingsposter. En de Amerikanen trekken hem ook niet in. Uh, de Haagse advocaat van Pluimers, uh, meester Vladimir... Vladimir, die wil niet reageren. Hij meent dat de zaak is afgedaan. Maar de Amerikanen houden dus vast aan de zaak... en vinden dat uh, ja, voor deze... Uh, uh, beschuldigingen. Uh, de Nederlander uh, moet verschijnen voor de Amerikaanse justitie. Net als zijn collega die al jaren geleden is veroordeeld. Nou, interessante zaak. Dankjewel. Gertjan Dennekamp, meer daarover. Kunnen we het nog even rustig teruglezen? Vindt u op onze website. Daar ook die poster van uh, deze Frederik P. Pluimers uh, op nos.nl. 10 minuten, bijna 11 minuten over 8 is het, door naar dat trieste hoogtepunt van de negende Tour-etappe gisteren. Het ongeluk waarbij Fletcher en Hogeland van de weg werden gereden. Door een wagen van de organisatie, een gastenwagen, zo heet dat. Fletcher kon uh, snel weer verder. Nou, voor Hogeland lag dat toch wat anders. Hij kwam terecht in een hek van prikkeldraad. Zijn hele lijf lag open. Hij bloedde bijna overal over zijn benen. En kwam met uh, 17 minuten achterstand binnen. Nam de bolletjestrui onontvangst. ontvangst. En vertrok vervolgens naar het ziekenhuis om alles te laten hechten. En bij het verlaten van dat ziekenhuis vingen wij hem op. Hankok. Ja, Johnny, hoe is het nu? Ja, nu had het al. Ik uh, ben ik inmiddels een beetje van de schepen gekomen. Maar. Ja.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 Ja, het is wel de beste dag om een rustdag te hebben, denk ik. Ja, die rustdag is dus vandaag. Kok uh, sprak met Johnny Hogeland. dadelijk in de Tour Ontwaakt, uiteraard meer over uh, die vreselijke valpartij en de gevolgen daarvan. Dan naar Cyprus. We um, hebben het er eerder al even over gehad. Doden en gewonden bij een enorme explosie in het zuiden van Cyprus. Het gebeurde vroeg vanochtend op een legerbasis. Nog maar weer even naar correspondent Bernard Bouwman. Bernard, ik sprak je vorige uur al even. Toen was bekend dat er acht doden waren. Wat is het laatste nieuws? Nou ja, het dodental lijkt op te lopen. Want misschien dat er tien mensen om het leven zijn gekomen. En het wordt eigenlijk steeds duidelijker... dat het echt om een gigantische explosie uh, gegaan is uh, daar. Op die basis. Um, want... Uh, de de staatstelevisie in Cyprus zegt dat er ook schade is toegebracht aan allerlei uh, huizen en dorpjes uh, in de omgeving. En uh, misschien ook dat uh, uh, bossen en uh, daar in de omgeving uh, in uh, de brand uh, zijn gegaan door die uh, explosie. En uh, het is, uh, ook, uh, er is ook sprake dat er stroom is uitgevallen in een groot gebied daar bij die basis. Dus het gaat echt om iets heel groots. Wat weet je over de basis zelf in Zuid-Cyprus op Zuid-Cyprus? Nou ah ja, het is een basis, uh, het is een uh, marinebasis van de Griekse Cypriotische strijdkrachten. Uh, en de explosie is waarschijnlijk ontstaan. ...in een opslagplaats van munitie en explosie... ...en die zijn een aantal jaren geleden in uh, beslag genomen... ...van een schip <hijst> dat, uh, dat uh, vanuit Iran op weg was naar uh, Syrië. Dus die zijn in beslag genomen, die zijn daar opgeslagen op die uh, basis... ...en daar is dus kennelijk iets mee uh, gebeurd... Waardoor ze ontploft zijn. En je moet overigens niet vergeten, het is zomer in Cyprus en de temperaturen daar die zijn echt ongelooflijk hoog. Dus, uh, maar het is dus begonnen met die, met die explosieven die ontploft zijn. Ja, maar goed, ik neem aan dat ze daarop inspelen uh, op die warmte. Zijn legerbasis in het Griekse deel van Cyprus over het algemeen veilig? Ja, ik denk het wel. Ik, dit is volgens mij. Uh... Het grootste incident van de afgelopen jaren. En je hoort eigenlijk heel weinig van uh, ontploffingen van zo'n omvang uh, op Cyprus. Dus ik denk wel dat uh, ze veilig zijn uh, inderdaad. En dit, maar dit, is echt enorm groot. Dus dit is echt uh, uniek. Nou, Bernard Bouwman, dankjewel over die enorme explosie op Zuid-Cyprus. En dat blijkt dus om een legerbasis te gaan. Ja, dadelijk, het North Sea Jazz Festival trok een recordaantal bezoekers... zeer succesvol dus volgens de organisatie. Straks een reportage, toen de lampen vannacht weer aangingen. Ja. En weer in de hart, hoe is het op de weg? Nou, er staat totaal uh, iets van 40 kilometer. Uh, is vrij rustig toch. Uh, het enige echt opvallende is op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... dat daar twee vrachtwagens uh, tegen elkaar uh, geschampt zijn. En er staat één vrachtwagen nog steeds uh, op de rechterrijstrook daar... Het is Wachten op de Berger. Tussen Deventer-Oost en afrit staat nu nog steeds 12 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lara Rensen. Het is eh, kwart over acht. Een rock'n'rollster, een kunstenaar en natuurlijk ook een junk. Herman Brood. Tien jaar geleden sprong hij af van het Hilton in Amsterdam. Ik denk dat hij enige is in Nederland die echt betekenis aan het woord rock'n'roll gegeven heeft. En dat zie je in kunst, in dus zijn boeken, theater, muziek. Herman, je was de enigste en dat blijft jou. Zie je ook. later. Mario. Ik heb geen zin om te eindigen als een halfje brood. Dat zijn Nederlandse enige echte rock-'n rollster eerder tegen zijn vrienden. Omdat dat toch dreigde te gebeuren, sprong Herman brood van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam. Herman is uh, wat gaan drinken daar in de loop van de dag en uh, heeft. Uh... Uh, iets opgeschreven daar. en uh, dat afgegeven aan de balie met de uh, woorden... dit is voor Sandra en de kinderen. En toen is hij uh, naar boven gelopen. Uh, hij kende de weg omdat hij vorig jaar een opname heeft gedaan daar. Een filmopname, twee opnamen En dat was dus uh, het laatste stukje. Op één stukje na. Ik ben speciaal hier naartoe gekomen. Ik ben met de kinderen op vakantie in Gelderland. In de buurt van Arnhem. En nu ben ik hier uh, speciaal naartoe gekomen. En ik wil uh, ook op de begrafenis zijn... Het, is een beetje, het heeft niet echt iets heel treurigs of zo. Het heeft meer wat moois, vind ik. Heel veel, zoveel al en, en die ja, lege flessen natuurlijk. En wietplant staat erbij. Dus er uh, ligt een brood tussen. Herman Brood probeerde de laatste tijd op doktersadvies af te kicken van drugs. En dat werkte Averechts. Hij was er lichamelijk zo slecht aan toe... dat hij volgens zijn manager Koos van Dijk heel veel sprak over zelfmoord. En heel veel is over gesproken. En uh, door hemzelf. Maar als ik dat nu had willen tegenhouden... dan had hij... Hij is toch niet geholpen, laat ik het zo maar zeggen. Weet je wel. Dus, dat je, maar dat is echt... Hij is, uh, hij is als een held uh, uit het leven gestapt. Zijn voor drugs, alles, is ook werk. Komt je gezond uit, man. En het lijkt me dus mooi als je dus zelfmoord pleegt en je springt van een af en net voordat je op de stoep de pleppen valt, kun je nog onder het rokje van een meisje kijken. Brood. We gaan even een bolletje op je drinken, oké? Okay? Bedankt, jongen. Vanaf vandaag, dus tien jaar dood. Tien jaar geleden sprong ik van het Hilton in Amsterdam. Wij gaan naar kredietbeoordelaars. In Brussel wordt vandaag en morgen weer vergaderd door de ministers van Financiën. Het nou, gaat natuurlijk over Griekenland, Portugal, de financiële crisis en Europa en de bank. Maar er zijn nog andere spelers in het veld, de kredietbeoordelers, de rating agencies, zoals ook wel genoemd worden. Zij beoordelen onder meer de financiële betrouwbaarheid van landen en geven steeds ja, onvoldoendes. En dat zorgt voor onrust op de kapitaalmarkten en voor steeds nieuwe, grotere financiële problemen. We gaan het over hebben. In de studio in Den Haag zit Valentijn van Nieuwenhuizen, hoofd investment management bij ING. Meneer van Nieuwenhuizen, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat om beoordelaars zoals Moody's, S&P en Fitch. Kunt u eens uitleggen aan luisteraars wat zij, wat zij doen? Nou, zoals net uh, inderdaad ook al een beetje aangegeven. Wat zij, wat zij doen is, ze maken een inschatting over ja, de kredietwaardigheid van landen of bedrijven. En de kansen dat ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Um, en dat gaat er uiteindelijk dus niet zozeer om, uh, om een inschatting te maken of er winstgevendheid is. Maar gewoon of het geld terugbetaald kan worden dat uh, geleend is van derden. En hoe meten ze dat? Door simpelweg naar de balans te kijken? Door naar de balans te kijken, maar ook te kijken naar de groeiperspectieven. Hè. Dus ze we maken wel een inschatting in hoeverre de inkomsten die er in de toekomst uh, naar zo'n land of naar zo'n bedrijf toestromen... in hoeverre die genoeg zijn om de toekomstige verplichtingen te dekken. Er was er vorige week een afwaardering van Portugal en de kredietboorlees kregen meteen de hele wereld over zich heen. Wat me zo opvallend vindt aan die hele discussie erover... is dat um, de kredietbeoordelaars het ook gedaan hadden... toen de kredietcrisis ontstond. Want toen hadden ze niet gewaarschuwd. Het lijkt wel of ze het nooit goed kunnen doen. Nou, de, dat is inderdaad wel een beetje zo. En uh, je kunt je ook afvragen of ze het ooit goed kunnen doen... als je kijkt naar de structuur. Want uh, uiteindelijk zijn dit gewoon commerciële bedrijven... Uh, ook deze bedrijven sturen op winstgevendheid en uh, de inkomsten die ze genereren komen uit de fees uh, die betaald worden door die landen of bedrijven waar zij dan een kredietbeoordeling uh, op maken. Dus soms, en dat is vooral de kritiek die in de, uit de kredietcrisis voortkwam, was er de kritiek van ja, jullie wilden business genereren en waren soms wat te makkelijk ja. met uh, ja, de ratings die jullie op bepaalde producten plakken, want ja, zodra je dat deed kon je weer een nieuwe business maken. En nu waarschuwen ze dus, nou ja, onwaarschijnlijk op tijd. En is het ook niet goed, want het zorgt voor onrust. Want ze hebben alleen maar slecht nieuws. Maar ze zijn, ja, misschien wel... Um realistisch op dit moment? Nou, Voor een deel wel, eh, maar wat je dus ziet is dat er grote discrepantie zit... tussen hoe ze reageerden ten tijde van de kredietcrisis... toen ze duidelijk te laat waren en wat er nu gebeurt. Nou, je kunt zeggen, ze hebben wellicht hun, uh, hun lessen geleerd. Uh, dat zit er voor een deel ook in. Voor een deel is het waarschijnlijk ook een, een, een, ja, hun reputatie die ze willen beschermen. Uh, maar ja, je kunt je ook wel, uh, wel afvragen of ze nu misschien niet doorschieten en om te voorkomen dat ze te laat zijn... allerlei uh, nieuwe methoden van meten van risico's hebben uh, ingesteld... die er nu eigenlijk voor zorgen dat het negatieve sentiment versterkt wordt. Maar, simpelweg bekeken, zijn zij betrouwbaar? Zijn de cijfers die zij, waarmee ze komen uh, verifieerbaar? bijvoorbeeld? Nou kijk, ze, ze werken op zich met, met cijfers die een ieder kan gebruiken... die er genoeg tijd en energie in stopt. Uh, ik denk dat ze, wat dat betreft, gewoon betrouwbare cijfers gebruiken. Maar uiteindelijk is het inschatten van risico's... natuurlijk gewoon toch ook een beetje in de glazen bol kijken naar de toekomst. Mm -hmm. En dan hangt het ervan af ja, hoe kritisch je bent. En wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat ze een nieuwe component meewegen... waarin ze bijvoorbeeld market stress gaan wegen als een factor om een land af te gaan waarderen. Dat heeft bij Portugal gespeeld. Dus je ziet dat in Griekenland problemen ontstaan. Dan gaan deze kredietbeoordelaars nu ook zeggen... ja, maar omdat de algemene marktstress toeneemt... gaan wij Portugal en wellicht Ierland ja. ook een lagere rating geven. En dan wordt het een soort catch-22 natuurlijk. Dat je Precies. Goed dus, en dat is nu waar een deel van de, van de kritiek op komt. Dat ze dus op dat moment eigenlijk een beetje dezelfde rol spelen... die je al in financiële markten ziet ontstaan. En, en dus de besmetting uh, ja, in de hand werken. Waarom hangt er zoveel van die kredietbeoordelers kredietbeoordelaars af eigenlijk. Waarom spelen ze zo'n grote rol in de markt? Ja, nou, ik, dat is een ontzettend goede vraag. Uh, het is, uh, ja, historisch heeft zich dat zo ontwikkeld. Maar je, je, je zit opgezadeld met een situatie... waarin er eigenlijk drie partijen zijn... die wereldwijd die grote rol uh, vervullen. Waar heel veel uh, toezichthouders ook hun beleid of af, uh, afstemmen. Um, en dus nogmaals, waarbij er ook enigszins vreemde prikkels zitten aan die, uh, aan die drie partijen. Dus ze hebben veel marktmacht en ze hebben niet noodzakelijk altijd de meest objectieve of volledig uh, onafhankelijke... Uh, houding. Ja. Dus uh, dat lijkt uh, een onderdeel te zijn van een uh, nog steeds uh, instabiel mondiaal financieel systeem. En waarom doen banken het niet zelf? Waarom huren ze niet zelf? Mee? Nou, dat hebben ze waarschijnlijk ook wel vermoed, ik. Uh, nou, ik. analisten? Ja, kijk, het is iets wat, uh, wat wij bijvoorbeeld bij de vermogensbeheerder absoluut altijd doen: zelf de inschatting maken van alle beleggingen over, rond de kredietwaardigheid. Ik denk dat, dat je dat ook voor veel grote partijen wel kunt zeggen. Uh, maar vaak wordt er juist van dit soort diensten ook gebruik gemaakt... Uh, door partijen die misschien niet altijd ja, laten we zeggen de financiële ruimte... of de capaciteit hebben met betrekking tot mensen in dienst... om al die analyses van al die verschillende bedrijven te, te, te maken. Want we hebben het nu voornamelijk over die landen... maar ze worden natuurlijk ook worden uitgebreid gebruikt voor, voor bedrijven. En dan heb je het natuurlijk al snel over een hele grote set... van bedrijven en landen die je moet, uh, moet analyseren. Ja. En dan, dan wordt er gebruik gemaakt van een centrale bron... Vandaag en morgen, ik zei het al eventjes net, wordt weer gepraat... He, door de ministers van Financiën in Europa, in, in Brussel gebeurt dat. Wat, wat verwacht u van, van dat overleg? Nou, Eerlijk gezegd verwacht ik niet heel veel van dit overleg. Uh, de geluiden, juist ook weer de laatste dagen... zijn eigenlijk dat uh, uh, men eerder misschien wat verder... dan dichterbij een uh, ja, structurele oplossing is. Maakt u zich daar zorgen over? Nou, Ik maak me er zeker zorgen over. He. Je ziet sowieso dat de oplossingen die op tafel zijn... nog niet echt van structurele aard lijken. Dus het is meer een beetje uitstel van het onvermijdbare wat nog altijd speelt. En niet het opzetten van een plan wat echt daadkrachtig structureel de problemen oplost in Europa. En dat laatste uh, is gewoon enorm lastig. Omdat daar de politieke draagkracht eigenlijk op dit moment niet is. Ja. Valentijn van Nieuwenhuizen, dank weer. Hoofd van uh, Investment Management bij ING. Dank u wel. Zullen we naar Rotterdam gaan? Een bezoekersrecord voor het North Sea Jazz Festival afgelopen weekend. Bijna 80.000 mensen kwamen erop af. Vooral de drie nachtconcerten van Prince trokken veel extra bezoekers. Een paar uur geleden, even voor drieën, ging het licht in het Sportpaleis aan. En was het festival voorbij, verslaggever Henrik Willem Hofs was erbij. De laatste festivaldag begon twaalf uur eerder... met het oudste jazzorkest ter wereld... De oudste muzikant is 90, de jongste 65. Het huisorkest van een hotel in Shanghai speelde voor het eerst buiten China. Aandoenlijk om te zien, maar muzikaal verre van een hoogtepunt. Dat gold zeker niet voor Kajtman, alias Colin Benders. De trompetist kreeg carte blanche van Noordzee en mocht elke dag iets anders doen. Hij sloot gisteren af met een denderende jam-sessie in het grote sportpaleis. De Ile Benders als de springerige bandleider die zijn 22-koppige orkest aanstuurde. Na afloop waren het publiek, maar ook Benders zelf, lyrisch. 10.000 man, 500 man, ik voelde nu het verschil gewoon niet. Ja, want jullie deden eigenlijk iets heel speciaals, namelijk improviseren op een groot podium voor zoveel mensen. Dat moet heel spannend zijn. Dat is dood heen. We waren allemaal echt doodsbang, want we hadden echt geen idee wat we gingen doen. We hadden wel afspraken gemaakt op podiumcommunicatie, op um, hoe we akkoordenschema's door konden geven, hoe we dynamiek konden aanduiden. Maar voor de rest stonden we op een podium van, ja, iemand moet toch een keer beginnen. Weet je? Ja, de afgrond induiken en uh, hopen dat je het overleeft. Tegenwoordig neem je je herinneringen mee naar huis, want als je iets heel erg leuk vindt, dan maak je natuurlijk een filmpje. Het is lastig te horen, maar dit was een van de hoogtepunten. Ja, Tom Jones dat was echt wel lachen. Dat was gewoon uh, geweldig met die mannendeur. Dat is <laughs> super, echt super. Ja, snoep, het dak geef je zeker af. Het springen, alles. Dat was echt uh, helemaal te gek. Het, project. Oh, het was Bottom ja. potje. Ja, het, het, het is natuurlijk Argentijnse jazz. Dus het is alleen maar tango, tango en nog eens tango. Het festival trok dit jaar meer mensen dan ooit. Dat kwam doordat Prins aan het programma was toegevoegd... en ook mensen alleen voor hem kwamen. Festivaldirecteur Jan-Willem Luiken. We hebben natuurlijk 70.000 reguliere bezoekers over drie dagen. En nog eens een keer 9.000 extra bezoekers voor Prins. Dus dat maakt bijna 80.000. Jullie ja, hebben het fun at het festival dit jaar. Yeah. Amazing musicians hier dit jaar. Het is een play. 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3. Geen officiële opname van de kleine man uit Minneapolis, maar tal van filmpjes met geluid op internet. Hij verzorgde drie keer tot diep in de nacht de afterparty. Geen avond was hetzelfde. Spetterende funk op vrijdag, bombastische ballets en ruige rock op zaterdag. En op zondag stelde hij zijn grote hits zo lang uit dat de ontlading enorm was. We love him. Zeker, He's the best. The We have a new king. Prince. Prince.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 politie beëindigt gijzeling en resultaat het drama Alfa aan de Rijn vandaag bekend. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Amsterdamse politie heeft vannacht een eind gemaakt aan een gijzeling in het criminele milieu. Een vrouw van 57 werd gisteren in Amsterdam slotenvaart ontvoerd... en meegenomen naar een plek in het midden van het land. En de politie wist daarvan en kon haar bevrijden. Ja, die vrouw die hebben we in goede gezondheid en ongedeerd aangetroffen afgelopen nacht. Op een locatie in het midden van het land...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 De onderzoeken naar de schietpartijen aan van aan de Rijn zijn afgerond. En justitie presenteert vanochtend de resultaten. Drie maanden geleden schoot Tristan van der Vlis zes mensen dood en vervolgens zichzelf. Afgelopen weekend lekte via de NOS al uit dat de Rijksrecherche vindt dat van der Vlis onterecht een wapenvergunning heeft gekregen. En ook werd bekend dat er een tweede verdachte is. Een vriend wist van het plan, maar meldde dat niet bij de politie. En dat is strafbaar.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 De idee dat only twee mensen in de company would weten over dit rapport en deze very serieuze e-mails. Het zal gewoon iedereen weer schokken. Je weet dat James Murdoch en Rebecca Brooks can deny knowledge but maar ze zeker niet responsibility hebben. De Nieuws of the World is vanwege het afluisterschandaal opgeheven en daardoor staan 200 journalisten op straat. Bij het ongeluk met het Russisch cruiseschip op de Volga zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Onder wie 30 kinderen. Dat hebben overlevenden gezegd. Dat schip was op een tweedaagse cruise op de Volga. In een paar minuten tijd zonk het. En het is nog steeds niet bekend waardoor. Dat schip was waarschijnlijk te zwaar beladen. En het was zwaar weer. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Dat gebeurde in een vreselijke onweersbui. Er was een enorme uh, zware regenbui op dit moment aan de gang. En het schip lag niet recht, uh, lag niet horizontaal in het water. Het, het hing een beetje scheef. En het zou kunnen zijn dat ja, door een bepaalde manoeuvre... ook van de, van de kapitein, gecombineerd met die, met die hele zware regenval... en ook behoorlijke golf, golfslag ook... dat uh, die omstandigheden allemaal samen hebben geleid tot deze tragedie. Zo'n tachtig opvarenden wisten te overleven. Een deel kon naar de kant zwemmen op drie kilometer afstand. En het ruimteveer Atlantis is voor het laatst aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. Space Shuttle brengt vijf ton voedsel, reserveonderdelen en wetenschappelijke instrumenten. In het internationale ruimtestation zitten zes astronauten. En die waren blij om de vier bemanningsleden van de Atlantis weer te zien. Hey, Oh omdat het ISS nu af is, zijn de Space Shuttle's niet meer nodig. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. De mistbanken zijn inmiddels aan het oplossen. En alleen in het noordoosten, daar komt nu nog mist voor. In de rest van het land schijnt de zon, behalve dan weer in het zuiden. Want daar komt meer bewolking voor. De temperatuur is inmiddels opgelopen naar 12 tot 16 graden. De rest van de ochtend verloopt verder vrij zonnig. Ook in het zuiden breekt uiteindelijk de zon door. Maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. En later kan er zeer plaatselijk een buitje tot ontwikkeling komen. Nou, tussen die stapelwolken door zien we toch nog af en toe de zon schijnen. En het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog vandaag. Het wordt 21 graden aan zee tot 24 à 25 in het binnenland. En er staat maar weinig wind. Morgen, dinsdag, wordt het met 22 tot 26 graden nog iets warmer dan vandaag. Er is wel wat meer bewolking. Eh, maar pas in de avond, tegen middernacht, volgen de eerste buien. ANWB verkeersinformatie: uh, 30 kilometer aan uh, landelijke files. Wat opvalt is op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. De file tussen Deventer Oost en Twele, Twello van 8 kilometer. De rechterrijstrook is nog steeds dicht door een vrachtwagen. En door werkzaamheden op de A325, een file Nijmegen richting Arnhem. Tussen knopen de Resse en Elden, 3 kilometer.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 De Tour ontwakt. Le spektakel de la NOS. Oh la, dat kun je wel zeggen. Het was een bizarre etappe gisteren van Izoard naar Saint-Floor. Fletcher werd geschept door een Tourauto. Nam Johnny Hogeland mee in zijn val. En die kwam in het prikkeldaad terecht. Met alle gevolgen van dien. De rabelploeg won de etappe. renners stapten af. Zoals Wout Poels en Fino Kurov. Gio Lippens, goeiemorgen. Goeiemorgen. Gaat het weer een beetje, meneer Lippens? Ja, het gaat weer een beetje, hoor. Goed gegeten, goed geslapen en... Uh... De dag daarna dan zie je toch de hele wereld weer heel anders. Nou, oh, vertel eens. Nou ja, dan, dan, dan besef je toch wel weer wat meer uh, dat het ook allemaal ongelukken zijn die kunnen gebeuren. Uh, ja, met name ook de woede uh, na afloop, uh, met name door die auto, uh, de manier waarop het allemaal gegaan is. Renners die gewoon van de weg worden gereden door een van de ja, vele auto's en te vele auto's mm -hmm. die tegen de tour rondrijden. Ja, dan. Uh, Denk ineens de dag daarna, dan hoor je het verhaal van, van Johnny Hoogland, die daar bij die finish gewoon heel rustig staat. En zegt van ja, hij zal het niet expres hebben gedaan, terwijl hij toch het voornaamste slachtoffer is. Paar Hoogland, die, die heel rustig reageert. Dan denk je van ja, ach, even ademhalen, en dan komt het allemaal weer goed. Ja, oké, okay, maar het, was, het is wel heel erg druk hè, met, met auto's. Jij zegt het zelf ook, het zijn er zoveel. Van wie ja. zijn die allemaal? En horen ze allemaal thuis in dat, uh, in, in dat peloton? Om, ja, om, om, ja, kijk, zoals een dan... sticker uh, van de organisatie op die auto hebben, op de vooruit hebben... dan horen ze thuis in de koers volgens de organisatie van de Tour de France... Ik denk alleen dat uh, de organisatie te ver is doorgeschoten. En vandaar ook de kwaadheid gisteren. In uh, het toelaten van allerlei auto's. Die eigenlijk helemaal niks in de tour te zoeken hebben. Gastenwagens, met name. Er uh, worden allerlei houten metoten rondgereden. En ik snap best dat het voor een tourorganisatie belangrijk is. Om, uh, uit, uh, om commerciële redenen. Om, om allerlei hoge bazen van bedrijven rond te rijden. Maar uh, ja, het wordt wel een beetje te veel. Want ik heb jaren op de motor gezeten. En iedere keer weer. Was je je leven niet veilig, gewoon omdat er allerlei auto's achter dat uh, peloton en achter die kopgroepen aanreden? Daarnaast ook nog eens een keer auto's van de Franse televisie. Sommige met gasten. En in dit geval dan een auto met uh, technici, die er eigenlijk zijn voor het geval dat er iets gebeurt met een van de camera's. Uh, ja, Maar ze horen er gewoon niet en ze horen zeker niet voorbij een kopgroep te rijden op het moment dat de toerdirectie zegt dat ze aan de kant moeten. Want dat gebeurde gisteren letterlijk en uh, Christian Prudhomme, de toerbaas, is ongelooflijk boos ook uh, op, uh, op de Franse televisie over wat er nu gebeurd is. Alleen het punt is, dan zie je weer dat het de reflex andersom is. Hij geeft de schuld dan weer aan de media ja. die zich onverantwoord gedragen. Ja, dat is misschien wel wat makkelijker. Hey, we gaan straks spreken trouwens met Daan Luix, hè, de manager van Vakant Soleil. Dan horen we ook hoe Hoogeland uh, is opgestaan vanochtend. Dat zal met veel pijn zijn, vermoed ik. Hij ja, is enorm... Het is vandaag geen etappe, hè, maar een rustdag. Hij zal daar aan toe zijn, maar ik vermoed dat er wel miljaren toe zijn aan, aan rust. Ja, je hoort het echt van iedereen en je hoort het ook niet van de minste renners. En zelfs renners die helemaal niet zwaar gevallen zijn in die eerste week. Want ze ongeveer de helft van het peloton... ...heeft al tegen het asfalt gelegenheid, hij denkt daarbij aan Robert Geesink. Uh, maar zelfs renners die niet gevallen zijn zeggen... ...zo, nu zijn we eens een keer echt toe aan een rustdag. Want die hele eerste week, uh, het was een aanslag op de zenuwen van de renners... ...ook renners die overeind gebleven zijn... Die, die, die, die hebben stress gehad, die hebben geleden onderweg. Die hebben voortdurend al weg moeten zijn. Eh, eerst over die betonse wegen, smalle, glibberige weggetjes. Daarna die ontzettend massale valpartij eh, en die hele saaie etappe op weg naar Châteauroux. Nou ja, de etappe van gisteren sloeg echt letterlijk alles. En bij iedereen zit de schrik er enorm in. Dus ik kan me zo voorstellen dat iedereen op dit moment enorm aan het ontspannen is met die rustdag. Ze gaan allemaal even de fiets op, want een renner die een dag niet fietst is geen renner. Dus ze moeten wel in beweging blijven, maar geloof me dat ze er echt van genieten op dit moment. Daar kan ik me veel bij voorstellen, Gio, en dank jij weer vanochtend. Max de route van de Tour de France. Paul Sanders. Paris Marlowe, aux yeux de fille,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 Eén moet de eerste zijn en dat moet Wout nu allemaal uitleggen aan de pers. Dit was een droom, niet waar? Ja, ik bedoel, het andere wel van de droom je gewoon verder aan de televisie. Weet je al bijna van dat gedaan? De benen draaien, ik mijn maak voel ik weer. Aan de schrijvende pers. Gewoon heel slap, twee dagen wil. En tenslotte ook aan de radio, aan mij. Hoe vaak heb je nou moeten uitleggen vandaag al waarom het niet meer ging? Ja, al uh, heel vaak. Ja. Dan kom je in de bus uit en dan staan daar allemaal collega's van de schrijvende pers, mijn collega's in ieder geval. Bereid je je daar dan op voor dat je een slecht verhaal te vertellen hebt? Uh, nou ja, het is zoals het is en uh, ik kan er wel van alles omheen gaan vertellen. Maar ja, als je ziek bent, dan houdt het gewoon op en uh, ja, dan is het klaar. Dan gaat het niet meer, dan is het lichaam leeg. Nou ja, het lichaam is gewoon op en de energie is op. En uh, snel net met een auto als de brandstof uh, op is, ja, dan rijdt hij ook niet meer verder.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 Nee, mezelf niet. Ik, ben niet, ik kwam me heel goed aan. Ik voelde me heel goed. De eerste etappes gingen ook goed, de vlakke etappes. En ja, als je dan ziek wordt, heb je, heb je zelf niet in de hand. Uh, iedereen staat zo scherp, er hoeft me wat te gebeuren en je wordt ziek. En, uh, ja, dat hoort toch ook een beetje bij topsport. Hoe oud ben je? 23. Heb je nog zoveel jaren te gaan? Ja, daarom. Maar ik denk dat Besefte de komt over een paar weken ook alweer. Maar het is altijd balen als je af moet stappen. Ja, wat hou, hou je je daaraan vast? Van, ik ben zo jong en ik heb nog heel veel jaren te gaan. En er is dus ook nog heel veel Tour de Francis te rijden. Uh, nou ja, op dit moment bepaal ik gewoon van dat ik een oud koers ben en niet meer meedoe. Maar uh, er komen inderdaad nog genoeg jaren aan. En dan gaan uh, er nog gewoon mooie dingen gebeuren. Daar ben ik van overtuigd. Dan kom je straks thuis en je weet dat er fiets op televisie is. Ga er naar kijken? Ja, misschien wel, misschien niet. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zal dadelijk ook wel moeten trainen thuis als ik uh, thuis ben. Maar ik denk dat ik de finales wel ga kijken. Het is het dan moeilijk om weer te gaan fietsen even? Hè? Want ben je die fiets niet gewoon nu eventjes helemaal beu en zeg je, weet je wat, de komende week doe ik even helemaal niks? Ja, nou ben ik vooral een beetje bezig om weer lekker op de been te komen en weer, uh, en weer uh, fit te worden. En dan heb ik wel, wel zin in de fiets. Dan komt de lol weer terug. Jawel, dan komt de lol weer terug. De pelari, nou, dat gaan we zo op maar eens even vragen aan Daan Luiks. Komt de lol ook weer terug voor Johnny Hogeland? Daan Luiks is manager van Vakant Solijm. Is natuurlijk erg benieuwd hoe het met Johnny Hogeland gaat. Hoe is hij opgestaan en hoe heeft hij geslapen? Dat horen we zo. Eerst naar Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden bezig op de N325. En daarom staat er nu een file op de A325. Nijmegen, Nijmegen richting Arnhem. Tussen Knoopend en Elde. daar staat drie kilometer file. Dit is De Tour Ontwaakt. Met Lara Rensen. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 63. Des <middels> yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retour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 De paar de bonen,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 Edith Piaf heeft meerdere nummers in de Tour Top 100. Die vindt u trouwens op Radio 1, de site van Radio 1. Daar kunt u ook. Uh, heeft u kunnen stemmen en zo heeft u kunnen bijdragen aan de Tour Top 100. Goed, wij gaan naar het laatste nieuws over Johnny Hogeland. We zijn natuurlijk erg benieuwd. Hoe is het met hem naar die smak van gisteren? Daan Duiks is manager van Vakansolij, dat is de ploeg van Hogeland. Meneer Luiks, goeiemorgen. Goedemorgen allemaal. Heeft u uh, Johnny al gesproken? Ik heb inderdaad Johnny gesproken. Ik ben even op de kamer geweest en uh, hij, ligt al, uh, uh, hij wordt al volop behandeld door uh, de manuele therapeut uh, van de ploeg. Uh, hij heeft goed geslapen, vertelde hij uh, mij. Hij is natuurlijk ontzettend stram, omdat hij op verschillende plaatsen is gehecht en op heel veel plaatsen diepe snijwonden heeft. Uh, maar het was een redelijke nacht geweest, Sanje. Een redelijke nacht. Dus nou, dat is belangrijk dat hij goed geslapen heeft. Uh, heeft. Heeft hij ook al kunnen opstaan? Nou, hij ligt nu uh, plat in platte bed. Hij is al uit bed geweest natuurlijk. Uh, maar hij ligt nu platte bed. En uh, wij hebben speciale apparaten bij. Uh, Game Ready genaamd. En die, die, die ligt nu helemaal in het ijs. Dus zijn benen uh, tot en met zijn onderrug uh, wordt nu helemaal uh, volledig gekoeld. Hm. Om de zwellingen tegen te gaan en de pijn te onderdrukken en om het, het herstel te bevorderen. En dat, dat bevalt hem heel goed, zei hij. Ja, ja dat, dat, dat helpt natuurlijk tegen de pijn. Maar ik kan mij voorstellen... of ik vraag me eigenlijk af of deze jongen wel kan fietsen morgen. Is één dag wel genoeg? Ja, dat, dat vragen we ons ook af. En, uh, hij geeft zelf aan. Uh, ja, dat is veel niet. Hij geeft zelf aan van ja, ik, ik ga rijden, het gaat lukken. Wij uh, moeten het eerst zien. Dus uh, we hebben afgesproken dat ze hem tot uh, kwart voor tien zouden behandelen... En dat hij daarna gaat proberen een paar uurtjes te fietsen. En dat zal uh, uit moeten wijzen hoe het gaat. Uh, en dan natuurlijk, het is nog iets anders dan uh, de volgende week... pakken de Ja, precies. En mag hij van de artsen wel fietsen? Uh, er zijn op dit moment geen belemmeringen om te fietsen. Uh, de woens is uh, uh, dicht of dusdanig behandeld... ...dat de uh, infectiegevaar uh, minder aanwezig is. Uh, nee, de staat medisch gezien niks in de weg... Okay. Maar het ziet er wel verschrikkelijk uit. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Gaat u protest indienen, naar aanleiding van het ongeluk? Ja, die vraag wordt natuurlijk op dit moment heel erg vaak gesteld... Um, ik, ik kan daar gewoon nog geen ja, antwoord op geven. Natuurlijk zullen wij alles uh, bestuderen en, en, en overleggen met, uh, met Johnny Overland. Want uiteindelijk moet hij dat bepalen, vind ik. Mm -hmm. uh, dus, dus, dus, dus daar zal wat tijd overheen gaan van wat, wat gaan we nou doen. Uh, is, er, is er schade? Als er schade is, uh, hoe willen we dat dan? Uh, dat, dat zien we de komende periode wel. Daar zijn we eigenlijk nog niet mee bezig geweest. We zijn veel meer bezig met het herstel van Johnny uh, en de verdediging van zijn bolletrui, want dat was zijn droom. Ja. En die droom heeft hij nou. En Hij is voorlopig alleen maar bezig met die try en de volgende rit en de rest dan. Ja, Maar goed, ja, u bent neem ik aan ook boos. Want Hoogland vond ik zelf gisteren wat gelaten. Verdrietig wel, maar gelaten erover. Is, is, is er geen boosheid bij hem? Nou ja, dat vond ik ontzettend knap van Sony dat hij toen hij over de streep kwam... dat hij gewoon meteen al zei van ja, dit doet niemand expres. En dat, dat is natuurlijk ook zo. We zijn nu in het grootste evenement van de wereld. Uh, wij zeggen elke dag tegen elkaar van jongens, het, het is echt onvoorstelbaar geregeld. Uh, alles wat we hier meemaken, dat, dat vindt je bijna meest. terug. Ja, maar er zijn, wel, er zijn wel wat veel auto's, hè? Ik constateerde ik net ook samen met Gio Lippens. Ja, dat is denk ik ook een probleem en dat willen we zeker gaan bespreken. Dus ik ga contact opnemen met de IGCP, dat de vakbond van alle wielenploegen, de samenwerkingsband van alle wielenploegen en wij gaan dat zeker aankaarten. En dat wil ik vandaag ook bespreken. En daar hebben we een persconferentie over. Dus dat, dat gaan we straks allemaal uit de doeken doen, hoe, wat we daarmee willen. En dat is weer iets anders als, als schade. Dus ja. ik, dat, natuurlijk daarom er zijn te veel mensen in het peloton. Er zijn te veel motoren in het peloton. En ik denk dat we dat, uh, of ze moet opgeleiden worden dat tot tonnen mogen... of uh, ja, ik denk dat er gewoon de helft minder moet. Ja, dit moet wel aanleiding zijn, begrijp ik, meneer Luiks, voor veranderingen in de Tour. Ja, het praat in ieder geval wel het gemakkelijker als dit is gebeurd. Want iedereen weet ook wel wat dat gisteren gebeurd is. Dat heeft ja. iedereen heel goed kunnen zien. Nou, dit inderdaad. Is, uh, dit moet anders. Dit goed, moet anders. dank. Daan Luiks, manager van Vacances Soleil. Hoogland heeft in ieder geval goed geslapen. Le Tour de France 2011. De rust van het Hotel de La Paix. Dat was mijn verlangen. Dat was mijn idee. Ik ben een man van ideeën. Een sereen genoegen, haast therapeutisch. Maar lang kan het niet duren, want de gekte van de Tour kent geen rust. Toe fou du tour is het motto van deze ronde. Allemaal gek van de ronde. De etappe van Issoir naar saint flour van gisteren... heeft genoodzaakt tot een aanpassing. Het is le tour totalement fou. Helemaal gek geworden op de dag van de ravage... de jubel, de schande, de schuld. Ik ken ook die ijzeren waarheid. De tour is de tour. Het is een oud mantra dat al jaren klinkt als de werkelijkheid van de ronde harder is dan de illusies. Als de realiteit hard aankomt. De Tour wordt vaak opgevoerd als propaganda voor het fietsen. Ook zo'n waanidee. De realiteit is dat het een peloton wielrenners is... omgeven door een rally van helikopters, motoren en auto's. Dat is ook het krankjorum van gans het circus... namelijk dat het een wielentheater is... dat niet zonder al die motorische begeleiding kan. Er moeten ploegleiders zijn in auto's met adviezen en bidons... motoren met camera's en verslaggevers... directievoertuigen met bazen. Gek besef... Toch waar, zonder al dat motorische verkeer is de Tour de Tour ook niet. Het gaat fout als individuen vergeten op te passen aan het stuur. Dat is iets anders dan dat er over het algemeen sprake is van onoppassend verkeer. Ik ken het, ik heb langs alle randen van de Tour gereden en soms doe ik het nog. Ooit heb ik Ronald Giphart in de auto gehad... en ben ik met hem langs een kopgroep gereden. Als ik de signalen van het directiekanaal van Radio Tour had genegeerd... of de wenken van de Tourbazen in de rode auto voor ons... was er al lang een roman geweest over een aangereden renner... en de vriendin die achterbleef, gehuwd met zijn beste ploegmaat. Het is anders dan het harde verhaal van Johnny Hoogerland... het prikkeldraad en die ene Franse chauffeur die je te gek maakte. Les tweets du Tour. De day after voor Johnny Hoogeland en zijn team. Ploegmaat Lieve westra twittert... Goedemorgen allemaal, heerlijk geslapen, uh, nu even met uh, sterker op eten en daarna niet veel doen. En dan bedoelt hij natuurlijk uh, Rob Ruig. De twitterpagina van zo'n ploeg, Vakant Soleil, heeft er aardig wat volgers bij. In twaalf uur tijd is het aantal voor naar 333. Kort het uh, Nederlandse team natuurlijk veel reacties op Hoogeland. Zo twittert een wielerliefhebber naar de ploeg... There are idols in cycling, there are heroes in cycling, and there is Johnny. Er waren gisteren veel valpartijen. De mensenrenners Jurgen van der Broek en Alexander Vinokourov moesten de strijd opgeven. En ook David Zabriskie gaf op... Ploegleider van de Garmin-ploeg laat weten: everyone thanks for the concern, but uh, David is fine, no head injury. His personality made the fresh dogs think he wasn't right, but he's fine. In French dogs moet dat zijn. Iedereen bedankt voor de bezorgdheid, uh, maar het gaat goed met hem. Nou, op, uh, deze rustdag is het vooral tijd voor een familiebezoek. Rabo renner Joost Postuma verheugt zich op zijn uh, restdag met de familie rest day with the family. De Zwitser Fabian Cancellara heeft hele andere plannen. Van Nieuw kan ik clean de Leo Patrick-teambus. Ja, dat moet ook gebeuren in de Tour. Let's Tweet du Tour. Dan kom je tot twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen.